12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Teven wil criminele jongeren harder aanpakken. Veteranendag in Den Haag en Ajax-spits Elamdoui uit selectie gezet. Het weer het is bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuiden langzaam droger. en dan Morgen begint de dag bewolkt met in de middag hier en daar opklaringen. Het wordt wat warmer dan vandaag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.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 Vermoedelijk zitten de Taliban achter de aanslagen. De terrororganisatie heeft het aantal aanslagen in Afghanistan opgevoerd... in reactie op de dood van Osama Bin Laden. De Al-Qaeda-leider werd begin mei door Amerikaanse commando's doodgeschoten. Homoseksuelen kunnen over een maand ook in de Amerikaanse staat New York trouwen. Een kleine meerderheid in de Senaat van New York... heeft de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt goedgekeurd. En meteen daarna zette gouverneur Andrew Cuomo zijn handtekening onder de wet... Normaal gesproken worden wetten na tien dagen ondertekend... maar Cuomo had beloofd dat onmiddellijk te doen. New York is nu de zesde en grootste Amerikaanse staat... waar homo's met elkaar kunnen trouwen. Over dertig dagen wordt de wet van kracht... en er wordt een stortvloed aan huwelijken verwacht. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Voor de zevende keer is het Veteranendag in Den Haag. Vanochtend was er een bijeenkomst in de ridderzaal... en vanmiddag neemt prins Willem-Alexander het defilé af. Op straat is het nog niet echt feestelijk, want het weer werkt niet mee. Dit is voorlopig het meest prominente geluid van de zevende veteranendag. Gepland van de regen. Over een vrijwel verlaten terrein klinkt de stem van een veteraan uit grote luidsprekers. De terrassen zijn leeg. Hier en daar staat een plukje mensen te schuilen onder een tentdoek. Want daar is het leger natuurlijk goed in. Het neerzetten van tenten. Maar al met al maakt het een beetje een troosteloze indruk. Buiten tenminste. Maar binnen, in een grote blauwgeel gestreepte tent, is het warm en gezellig. En dit is blijkbaar de tent waar je even kennis kunt maken met de veteranen. Ze zijn gerangschikt naar het onderdeel waar ze toe hebben behoord. Heel veel veteranen die naar hun leeftijd te oordelen hebben meegedaan in Korea. Tweede Wereldoorlog misschien zelfs nog. Maar er zijn ook veteranen die bij recentere conflicten betrokken zijn geweest. Ik zie hier bijvoorbeeld Dutch Bed 3. En hier aan tafel zitten eigenlijk alleen maar, ik zou zeggen, jonkies. Zijn jullie al veteraan? Wat zeg je? Zijn we geweest. En ben je daarmee dan ook gelijk veteraan? Dit is niet helemaal bekend. Nee? Nee, het is niet bekend of je nou echt veteraan bent wanneer de missies afgelopen, wanneer je terugkomt. Uh -huh. Of wanneer je de dienst uitgaat. Want je bent nog in dienst? Ik ben nog in dienst, ja. Okay. En aan nou, welke missie heb je meegedaan? Een uh, pt 7 geweest in Afghanistan. Hoe was het daar? Warm. <laughs> Warm. Wat we nu in Kunduz gaan doen, dat hebben wij in principe opgebouwd. Okay. We hebben daar uh, Afghaanse politieagenten getraind. Het thema van deze Veteranendag is de terugkeer naar de samenleving. Is dat moment voor jou al uh, aanstaande? Zit dat er al aan te komen? Uh, ja goed, wij zijn uh, van elf tankbataljon. Dus uh, wij zijn in principe opgegeven door de bezuinigingen... Tanks uh, zijn al ingeleverd, ja. dus we zijn voornamelijk aan het kijken naar nieuwe banen. Dan wel binnen, dan wel buiten Defensie. Okay, dus eigenlijk ben je dan een beetje noodgedwongen veteraan als je op deze manier uh, de dienst uitkomt? Uh, nee, dat uh, zou ik niet zo willen zeggen. De ja. uh, Defensie probeert ons wel binnen het bedrijf te herplaatsen. Okay. Bijvoorbeeld bij een ander onderdeel, zoals de infanterie. En uiteindelijk kunnen we er ook zelf voor kiezen om de dienst uit te gaan. Een verslag van Roel Paul. In Libië is een groep van 17 belangrijke figuren binnen de voetbalwereld overgelopen naar de opstandelingen. Onder hen zijn spelers van de nationale voetbalploeg en de trainer van de populairste club in het land uit Tripoli. Ze vertelde het nieuws tegen een journalist van de BBC in een hotel in het Nafusa-gebergte. Het is een van de gebieden in west libië die onder controle van de opstandelingen zijn. Kolonel Gaddafi moet ons met rust laten, zodat we een vrij Libië kunnen creëren, zei de nationale doelman. Het overlopen van de spelers is in het voetbalgekke Libië... wordt gezien als een belangrijke klap voor het aanzien van Gaddafi. Sport. Voetbal bij ons dan. Mounir Elhamdoui is uit de selectie van Ajax gezet. De Spits heeft te horen gekregen dat hij zich maandag... bij de eerste training niet hoeft te melden in Amsterdam. Elhamdoui wordt op 11 juli verwacht bij de training van Jong Ajax.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 De TT van Assen is een paar minuten geleden begonnen met de race in de 125cc-klasse. De grote prijs in Drenthe is onderdeel van het wereldkampioenschap. Verslaggever Sebastian Timmerman, de leider van het algemeen klassement in dat wereldkampioenschap, die is niet aan de start verschenen. Nee, Nicolas Terrol is dat inderdaad, de Spanjaard. Er staat de straatlengte voor 35 punten. Maar die ging gisteren onderuit twee keer zelfs in de vrije training. En in de kwalificatietraining smakte hij op het asfalt... en blesseerde daarbij de pink van zijn rechterhand. En de rechterhand, dat is natuurlijk de hand waarmee je de gasendol bedient. Ja, en dat is dan lastig rijden. Hij moet ook geopereerd worden. En hij is niet fit verklaard voor deze 125cc-wedstrijd. 35 punten dus is zijn voorsprong op de nummer 2 in het klassement... Dat betekent wel dat hij na vandaag sowieso nog aan de leiding gaat. Want de winnaar van deze Titi krijgt 25 punten. Het is een uh, leuke wedstrijd in het begin van de 125 cc-klasse. De kleinste klasse, de snerpende motoren. Het is de laatste keer trouwens dat we dat geluid horen op het Titi-circuit van Assen bij de Titi. Want deze klasse gaat verdwijnen. Dat wordt de Moto3-klasse volgend seizoen. Dan gaan we ook uh, kijken naar 4 uh, machines Maar de onderlinge verschillen zijn klein. Eerst eens even kijken naar de, ne naar de Nederlander. Jasper Iwema. De Denste Nederlander gisteren problemen bij de training. Toen ging hij onderuit. Hij is als 32e vertrokken en is er in ieder geval wel een aantal voorbij. Net na de derde ronde langsgekomen als 22e. En de beste van de Nederlanders in het veld wordt op de uitgezeten door Brian Schouten, de beste Nederlander. Vooraan rijdt een man of 8-9 bij elkaar. En we zien dat de leiding in handen is op dit moment van Zarco. Dat is de Fransman, de nummer 3 uit het algemeen klassement... uit de stand om de wereldtitel. Johan Zarco gaat aan de leiding. Maar het is stuivertje wisselen, want we hebben al veel verschillende leiders gehad aan het begin van deze 125 cc-klasse. 19 ronden zijn er nog te rijden. En ik zei het al, het zijn een man of 10 zo ongeveer die zich beginnen af te scheiden van de rest van het veld. Zarco nog altijd aan de leiding als we er bijna vier ronden hebben boven zitten. Sebastian Timmerman vanuit Assen. In Nootmarsum worden dit weekend de Nederlandse titels in het wielrennen verdeeld. Vanochtend om 9 uur zijn de vrouwen vertrokken voor een 135 kilometer. Verslaggever Gio Lippens, hoe ver moeten ze nog? Nog één rondje en uh, schrik niet. Ik kijk uh, zojuist naar de passage van Bauke Mollema en Laurens de Dam... terwijl we ook langs boomzagen langskomen. Maar die rijden zich alvast warm voor het NK bij de profs morgen. En ze moeten nog een beetje haast maken, want hier komt Irene van der Broek. Dat is de koploopster in de wedstrijd. Zat lang in een kopgroep van drie vrouwen. En zij heeft nu voorsprong genomen op... De de rest, de twee dames die lang bij haar reden, Marike van Wanrooy en Petra Dijkman... die zijn inmiddels weer opgeslokt door het achtervolgende peloton. En dan kijk ik even de weg af en dan zie ik daar al die dames aankomen. Het betekent dat het gat van Irene van den Broek met die achtervolgers niet al te groot meer is. Het zal een seconde zijn of veertig misschien wel... Dat is het verschil met nog één rondje te gaan. Dat betekent dat ze nog 13,5 kilometer te rijden is. En hier komen die achtervolgers. En daar zien we ook meteen de demarage van Marianne Vos. Die even volop de pedalen gaat staan met nog één rondje te rijden. Want het gaat hier berg op. De Kuiperberg is dit niet genoeg naar Henny Kuiper. Die berg lag er eerder dan dat de renner er was. Maar daar probeert Marianne Vos weg te rijden uit het peloton. En dan probeert ze een gat te slaan met de mede achtervolgers. Om dan maar bij die Irene van der Boek te komen. Irene van de de broek dus van AA drinkt de concurrerende ploeg van de ploeg van Marianne Vos. Die rijdt aan de leiding. En vlak daarachter dus de demarrage van Marianne Vos zelf. Verslaggever Gio Lippens en zowel de Titi van Assen... als het Nederlands kampioenschap in Marsum zijn de hele dag op deze zender te volgen. Radio 1. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, de Posset. Dag Mark, zeven files staan er. Dat heeft ongetwijfeld wat te maken met het regenachtige weer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 3 kilometer. En verderop bij de Alfred Bunschoten nog eens 4. En voor knap het Hoevelaken, ook 4 kilometer. De A12 Den Haag Arnhem tussen knap het Oude Rijn en Bunning 4 kilometer. En vanuit Duitsland is het ook druk bij Arnhem. De staat bij knap het Waterberg 2 kilometer. En vervolgens naar Utrecht voor knap het Grijshoort nog eens 2. In het zuidwesten van het land tenslotte slotte werkzaamheid op de A16. Antwerpen naar Breda. Het is goed voor drie kilometer file bij Knoop het Gelder. Dan nog het belangrijkste nieuws van dit moment. Pubers die een ernstig delik begaan riskeren voortaan een langere celstraf. In Afghanistan zijn bij twee bomaanslagen zeker veertig mensen gedood. En in de ridderzaal heeft premier Rutte veteranen toegesproken... ter gelegenheid van Veteranendag. Tot over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 UNITE FOR CHILDREN Dit is Radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO Max van Wezel nou, een uh, zonnige middag uh, kan ik u niet echt wensen, maar in elk geval wel een goede middag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Opnieuw aandacht voor Willem Oltmans. Begin mei kon u in Argos horen dat de spraakmakende journalist tijdens zijn leven ook bemiddelde bij een wapenleverantie aan Desi Boutersen. We wilden daar graag verder onderzoek naar doen, maar dat mag niet. De archieven zijn gesloten. Straks meer daarover. We houden u in deze uitzending uit de aard op de hoogte van de verrichtingen bij de TT in Assen en bij het NK wielrennen voor Vrouwen in het regenachtige en winderige Ootmarsum. Radio 1 Argos. Maar nu eerst het grote Argos-onderzoek. Kinderkanker komt gelukkig niet veel voor in Nederland, zo'n 500 keer per jaar. Dat heeft ook een nadeel, namelijk dat kinderoncologen in de verschillende ziekenhuizen er weinig ervaring mee kunnen opdoen. Daar is een logische oplossing voor. Eén centrum waar alle kinderen de beste zorg krijgen van artsen... die wel veel ervaring hebben. Meteen doen, zou je zeggen. Maar zo simpel zit de wereld van de gezondheidszorg niet in elkaar. Luistert u naar een reportage van Helene van Beek. Op het moment dat een kind ziek is, dan is een heel gezin ziek. En het vraagt gewoon alles van je. Ik ben Ines Zondag. Ik ben uh, uh, moeder van, een, uh, van een drie kinderen. En de middelste is uh, Isa. En Isa die kreeg op haar negende uh, ALL. Dat is uh, acute lymfatische leukemie. Je bent volstrekt gefocust op jouw kind. En dat kind moet gewoon overleven. Punt. Alles is gebaseerd op de aanname dat wanneer je de boel concentreert... je de overlevingskans, laat maar zeggen, uh, verhoogt van 75 naar 90 procent. Uh, als dat zo is, dan is dat natuurlijk geweldig. En dan denk ik ook dat je het moet doen. Je dient er zo'n 100 kinderen op je mee... Hè, die het wel redden en het anders misschien niet zouden redden. Nou, uh, het leven van één kind zou, zou al een argument voor zijn, hè. Ruim vier jaar al onderhandelen de kinderoncologen... en de patiëntenvereniging van Kinderen met Kanker... met de bazen van de universitaire ziekenhuizen... over het samenvoegen van kinderoncologie op één plek. Maar de academische ziekenhuizen liggen dwars. Geen enkel academisch ziekenhuis wil zijn afdeling kinderoncologie kwijtraken. Dat leidt tot een ordinaire machtsstrijd. Het NKOC, het Nationaal Kinderoncologisch Centrum is volgens het ministerie van Volksgezondheid een proef. In de toekomst moet er veel meer concentratie komen in de gezondheidszorg... om de kwaliteit te verhogen en de kosten te besparen. Het geld voor het NKOC is er. De architect wordt binnenkort uitgekozen. In 2014 gaan de deuren van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum open. Maar waar? Argos, over de machtsstrijd in de wereld van de kinderoncologie. Um, wij, uh, wij werden in juni gewaarschuwd, zowel door het Radboudziekenhuis als door het Skion. Dat is een uh, landelijk centrum wat de behandeling voor kinderen met leukemie coördineert. Um, dat bij um, de behandeling van leukemie um, er mogelijk uh, meer kinderen dan je zou verwachten... waren overleden in, in het afgelopen jaar in Nijmegen. Lia den Ouden algemene inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ. Op 15 juni 2007 rinkelt de telefoon bij de inspectie. Universitair Medisch Centrum Sint Radboud in Nijmegen... meldt dat er vijf kinderen met acute lymfatische leukemie... in korte tijd zijn overleden door ernstige infecties. Eén kind overlijdt in het Radboud Vier in niet-academische ziekenhuizen... die door het Radboud worden aangestuurd. De IGZ onderzoekt de zaak en komt in oktober 2008 met haar rapport. Tot dan toe was het gebruikelijk dat kinderen met kanker in een van de vijf kinderoncologische centra van een universitair ziekenhuis werden behandeld. Inspecteur Den Oude. Ja, dat was uh, in heel Nederland gebruikelijk: dat uh, kinderen voor de uh, behandeling van leukemie naar een van de vijf centra gaan. En dat ze uh, wanneer dat mogelijk is voor nabehandeling en voor de dagelijkse gang van zaken... wanneer de eerste behandeling klaar is, in het eigen ziekenhuis behandeld worden. Dat noemen ze shared care. De conclusies van de inspectie zijn niet mals. De IGZ noemt de vijf sterfgevallen mogelijk vermijdbaar, maar niet verwijtbaar. Dat wil zeggen dat de dood van de kinderen mogelijk voorkomen had kunnen worden... maar dat er niet echt een schuldige is aan te wijzen. De inspectie eist wel maatregelen. Ze wil dat het protocol voor de kinderen met acute lymfatische leukemie wordt aangescherpt... en dat ziekenhuizen in de regio kinderen met kanker niet meer zelfstandig behandelen. Ook moet het Radboudziekenhuis de communicatie met meebehandelende kinderartsen in andere ziekenhuizen verbeteren. Kortom, de manier waarop de zorg voor kinderen met kanker is geregeld, moet beter. De kinderoncologen praten met elkaar al over een nog verder gaande stap. Concentratie van de zorg in één centrum. Het plan wat er uh, vanuit de kinderoncologen is om veel verder te concentreren... dat past ook heel erg bij een algemeen beleid binnen de inspectie. Dat wij vinden dat je complexe zorg uh, moet doen op een plek waar ze voldoende ervaring hebben. Kinderkanker is een zeldzame ziekte. Door concentratie van de zorg kun je bereiken dat de arts meer kinderen met kanker behandelt. Bij complexe ingrepen hebben wij nu als een soort vuistregel... Uh, dat je er tenminste twintig per jaar zou moeten doen. Ja. En van sommige van die diagnoses van kinderkanker... dat komt geen twintig keer per jaar voor. Concentratie dus. En inspecteur Den Oude juicht het toe... dat het initiatief daarvoor komt van de kinderoncologen zelf. is fantastisch. Het is geweldig dat ze dat vinden. En eh, gelukkig zijn ze ook niet de enige. Want eh, we zien dat in toenemende mate... He, zoals de chirurgen nu ook zeggen, um, wij vinden dat je minimumaantallen voor bepaalde complexe dingen moet stellen. Wij vinden dat als je iets maar twee, drie keer per jaar doet, dat je het dan eigenlijk beter niet meer kunt doen. En dat we moeten nadenken over goede samenwerking. Um, en dan echt concentreren op een plaats waar het genoeg gebeurt. Kinderoncoloog Rob Pieters is vanaf het begin betrokken bij de plannen om de kennis te bundelen. Pieters is hoofd kinderoncologie in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en voorzitter van SCION, de beroepsvereniging voor oncologen. Het begint in 2007. Uh, toen hebben wij met uh, de zeven hoofden kinderoncologie zaten we bij elkaar. Uh, en toen hadden we over hoe we de zorg verder konden verbeteren en de research verder konden verbeteren. En eigenlijk kwamen we toen in die bespreking uit op van ja, eigenlijk zouden we met z'n allen op één plekje moeten gaan zitten. En voor de zorg is het heel simpel als je uh, vrijwel alle vormen van kinderkanker, misschien op eentje nakomen, maar tussen de 5 en de 25 keer per jaar voor. Nou ja, je hoeft daar natuurlijk eigenlijk niet zo heel lang over na te denken... dat het niet slim is om dat op meer dan één plek te doen. Want anders kun je nooit ervaring opbouwen. Dan word je nooit heel erg goed in iets. En dan, ja, als je dat bij elkaar doet... dus als alle kinderen op één plek behandeld worden... krijgt elk kind ook altijd de beste behandeling. Sinds dat oncologenoverleg praten de betrokken partijen... de kinderoncologen en de Vereniging van Ouders en Kinderen met Kanker, VOKK... onafgebroken en enthousiast over de vorming van het NKOC één nationaal kinderoncologisch centrum. Een expertisecentrum waar voor alle ruim 500 kinderen die jaarlijks kanker krijgen... een diagnose wordt gesteld. En waar de patiënten de meest ingewikkelde behandelingen ondergaan. Minder complexe behandelingen kunnen worden gegeven in zogeheten shared care centra... dichter bij de woonplaats. Ook alle wetenschappers die onderzoek doen naar kinderkanker werken dan op één plaats. Een groot voorbeeld is het kinderziekenhuis St. Jude in Memphis, in de Verenigde Staten, dat tot de top van de wereld behoort. Ook daar behandelen ze elk jaar 500 kinderen met kanker. Er zijn al afspraken gemaakt tussen Nederlandse oncologen en St. Jude om samen te werken. December vorig jaar ging een delegatie van het NKOC kijken in St. Jude. En verslaggeefster Helene van Beek was erbij. So we St. Jude. We staan bij de lift. De voorlicht legt uit dat niet alleen de medische behandelingen belangrijk zijn, maar ook de psychologische begeleiding van ouders en kinderen. St. Jude is een groot complex. Patiënten blijven zo kort mogelijk in het ziekenhuis en gaan daarna naar aparte gebouwen waar ze tijdelijk kunnen wonen met hun ouders. Het is een kindvriendelijk ziekenhuis met felgekleurde gangen en vloeren. De muren zijn beschilderd met vrolijke tekeningen. Door het hele ziekenhuis hangen indringende foto's van kinderen met kanker, met kale hoofden. Um, we drove about close to 400 miles van Baton Rouge, Louisiana. Um, it's worth it though. I mean, definitely. Het is het meer dan waard. Dat zegt de moeder van de vierjarige Eliza. Haar zoon leidt aan acute lymfatische leukemie. Daarom reden ze vanuit het zuidelijke Louisiana ruim 600 kilometer voor de beste behandeling naar Memphis. We left immediately, so. And they help you in Louisiana. In Louisiana is ook een ziekenhuis, maar onmiddellijk nadat de diagnose bij Eliza in Louisiana was gesteld, vertrokken ze toch naar Memphis. Het ministerie van Volksgezondheid, de zorgverzekeraars... en de grootste sponsors van onderzoek naar kinderkanker, Kika en KWF... allemaal zijn ze groot voorstander van de plannen om de kinderoncologie te concentreren. Het ministerie van Volksgezondheid ziet deze bundeling als een proef. In de toekomst moet dit op veel meer gebieden in de gezondheidszorg gebeuren. Om kwaliteit van de zorg te verhogen en kosten te besparen. In een ambtelijke nota van 15 juni vorig jaar staat het zo. Het is wenselijk om naast poldervarianten van concentratie, kinderhartschirurgie... ook af en toe eens voorbeelden van echte concentratie te hebben. Eind 2009 richtten de initiatiefnemers, patiëntenvereniging VOKK, de Oncologen en geldschieter ODAS... de coöperatie Nationaal Kinderoncologisch Centrum op. Hanneke de Ridder wordt directeur. Als alle partijen het zo met elkaar eens zijn, is die oprichting dus een fluitje van een cent. Ja, zo simpel zou het moeten zijn, want wij willen gaan concentreren om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Het gaat erom dat we de overlevingskansen van kinderen met kanker die nu de laatste tien jaar op zo'n 75% zitten richting de 90% willen tillen. Dat kan alleen maar door te concentreren en dat kan ook alleen maar door echt de kwaliteit en je expertise te verhogen. Het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, het NKI-AVL, wordt juli 2010 uitgekozen als plek waar het centrum moet komen. Professor Wim van Harte, directeur van dit ziekenhuis. Hoe meer je iets doet, hoe beter je het doet. Je hebt in Nederland uh, globaal zo'n 500 nieuwe kinderkankergevallen. Die zijn verspreid over te veel centra. De kinderoncologen hebben dat zelf uh, geconstateerd... en zijn zelf voorstander om dat uh, op één plek te gaan concentreren. En daar willen wij graag aan meewerken. Maar zo simpel is het niet. De bestuurders van de academische ziekenhuizen, verenigd in de NFU, liggen dwars. Hanneke de Ridder, directeur van het NKOC, legt het uit. Vorig jaar, toen we echt het besluit genomen hadden en een coöperatie op hebben gericht... hebben we een bieding gedaan met de vraag wie wil het Nationaal Kinderoncologisch Centrum hosten. Wie wil het als het ware in zijn tuin hebben. En uh, dat hebben we uitgezet bij de academische ziekenhuizen... maar ook bij andere ziekenhuizen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Wij hebben daar zelf criteria voor ontwikkeld. Um, en we hebben een onafhankelijke commissie gevraagd onder voorzitterschap van mevrouw Els Borst... Om de biedingen goed te beoordelen. Snel nadat we die bieding de deur uit hadden gedaan, dat verzoek daarom bleek dat de academische ziekenhuizen als totaal hadden afgesproken dat ze daar niet aan mee gingen doen. Waarom niet? Dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen, maar ons is ter oren gekomen en we hebben natuurlijk veel gesprekken met ze gehad daar ook over, dat ze de concentratie op zichzelf niet in de vorm zien zitten zoals wij dat zien. De UMC's, Universitaire Medische Centra, willen hun paradepaardje kinderoncologie niet kwijtraken. Dat horen we van veel spelers in het veld met wie we de afgelopen maanden hebben gesproken. En het staat ook duidelijk in een ambtelijke nota uit oktober 2008 aan minister Klink. Inmiddels zijn de eerste gesprekken binnen de UMC's gevoerd. En daarbij is inderdaad gebleken dat de plannen op tegenstand kunnen rekenen. We zien vanuit de UMC's is kinderkanker een speerpunt met status en wordt het verlies daarvan gezien als een aderlating... voor de kindergeneeskunde in de centra. Er is een groot probleem. Artsen en onderzoekers aan de ene kant... en bestuurders van de academische ziekenhuizen aan de andere kant... belanden in een loopgravenoorlog. Op het ministerie zien ze dat met ledenogen aan. Ambtenaar Arnold Moerkamp, plaatsvervangend directeur-generaal... curatieve zorg van het ministerie van VWS... waarschuwt de toenmalig minister Klink dat het verkeerd gaat... In een conceptnota van 14 juli 2009 dringt hij erop aan... dat de initiatiefnemers van het NKOC en de NFU met elkaar blijven overleggen... in plaats van elkaar te bevechten. De kinderoncologische wereld is tenslotte een bijzonder klein wereldje. En aan het eind van de dag zullen de partijen elkaar linksom of rechtsom toch nodig hebben. De partijen praten daarna wel, en veel, maar ze komen niet tot elkaar. Intussen nemen de besturen van de UMC's hun maatregelen. Deze dagen worden specialisten in de UMC's rechtstreeks benaderd... door collega-specialisten met het verzoek expertise te geven... ten behoeve van een plan van eisen voor het NKOC-gebouw. Wij stellen het op prijs dat de afdelingshoofden erop toezien... dat medisch specialisten zich onthouden van hun medewerking. Dit zijn citaten uit brieven die de raden van bestuur... van het Universitair Medisch Centrum in Groningen het UMC Sint Radboud en het VU Medisch Centrum... najaar 2010 versturen aan hun oncologen. Ze mogen niet meewerken aan het NKOC. Melvin Samson, lid van de raad van bestuur... van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis, schrijft... Medewerking aan dit initiatief druist in tegen de afspraken... die de UMC's met elkaar in NFU-verband hebben gemaakt. En brengt schade toe aan het imago van ons eigen UMC Sint Radboud... en de NFU als geheel. Elmer Mulder, voorzitter van de NFU... en voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... schrijft op 2 september zelf ook een brief. Ik moet even naar de, de brief kijken... Um... Mag ik even... Antonie in, van Leeuwenhoek ziekenhuis de, in de Amsterdam, NKI, Nederlandse Kankerinstituut. Een reactie erop, hè? Ja, uh, ik, heb hem, ik weet hem ook precies weer in de context. Dat U ik... heeft hem ook geschreven, ja, denk nou, ik, hè? Ja, maar ik, moet, uh, ik heb wel wat meer brieven komen hier langs, dus helemaal geen probleem. Maar ik lees hem dan graag even, want ik wil graag gaan, herinnerd waar ik, uh, waar ik voor teken. Uh, wij hebben positie ingenomen ten aanzien van dat initiatief. Wij uh, vinden dat die kinderoncologische zorg in uh, de UMC's thuis hoort. Daar, dat is ook mijn inzet. Dat is hij nu ook. Dat was hij toen ook al. Omdat wij dat geen goede organisatie vonden om op één locatie de kinderoncologische zorg te structureren. En dan dwingt u. aangegeven dat er ook geen misverstand kon zijn op dat concept, dat we ook naar dat concept geen medewerking zou verlenen. Maar de kinderoncologen, ook van het VU-medisch uh, centrum, wilden wel aan dit. Ja. Concept meedoen. Ja, daar hebben we dus een, een discussie, en dat kan. Medewerkers mogen andere dingen vinden van het beleid. Dat is ook helemaal geen probleem. Zeker in het VUMC ken ik dat niet. Maar waar het gaat om verantwoordelijkheden... moet je op een gegeven moment wel stipuleren waar je voor staat. Kinderoncoloog Siebel de Graaf... tot zijn pensioen werkzaam in het Nijmeegse Ziekenhuis, maakte zich daar in een eerdere Argos-uitzending al kwaad over. Ik denk dat de kinderoncologen en de ouders bij uitstek zijn... die kunnen die afweging op de beste manier maken. En ik denk echt niet raden van bestuur... De NFU, de Vereniging van Academische Ziekenhuizen... dat is een club van de Raden van Bestuur. En die Raden van Bestuur, ja, dat zijn niet de mensen... die bij uitstek verstand hebben van kinderoncologie. Die moeten hun academisch ziekenhuis runnen. Dus de, de kinderoncologen zijn voor het ene centrum. De zorgverzekeraars zijn voor, de ouders zijn voor, het ministerie zijn voor. De onderzoeksfinancier is voor. En nu komen de Raden van Bestuur, verenigd in de NFU, die gaan dwarsliggen. Ja, en dan denk ik, wie ben jij om dat zo te doen? Wie ben je om dat zoveel beter te weten? Kinderoncologie doet het goed bij het publiek en bij de geldschieters. Misschien zijn de besturen van de academische ziekenhuizen... niet zozeer tegen één nationaal centrum. Ze willen kinderoncologie vooral zelf houden. Wim van Harten, directeur van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dit is ook een heel aansprekend voorbeeld natuurlijk. En geen enkel centrum wil dat graag verliezen. Ook doen men maar heel weinig. Um, een aansprekend voorbeeld. Kan je ook zeggen dat het gaat om aanzien, prestige, kinderoncologie? Ja, dat bedoel ik daarmee. Geen enkel academisch ziekenhuis zal dat graag uit zijn pakket zien vertrekken. Dat leidt soms tot opzienbarende initiatieven. Groningse kinderoncologen schrijven patiënten begin dit jaar een brief... waarin ze stellen dat een nationaal kinderoncologisch centrum niet nodig en niet wenselijk is. En voorzitter Bruggeman van de Raad van Bestuur benadrukt dat nog eens in het Dagblad van het Noorden. Daardoor ontstaat veel onrust bij ouders van de kinderen met kanker. Inspecteur Den Oude veroordeelt de acties van het Groningse ziekenhuis. Toen ik daarover nadacht, dacht ik, het is zoiets als bij een echtscheiding dat als dat een beetje misloopt... dan gaan ouders dat soms over het hoofd van de kinderen uitspelen. En dat willen we niet. En als je als ouders ermee geconfronteerd wordt... dat dokters onderling ruzie maken over wat het beste is... ja, dan vind ik dat je ouders belast met iets... waar je ze niet mee mag belasten. Professor Louise Gunning, oud-voorzitter van de NFU en van het VUMC, en tegenwoordig voorzitter van de Gezondheidsraad... was er in haar oude functie veel aangelegen... om concentratie van kinderoncologie op één plek te frustreren. Een interne werkgroep, de commissie Breedveld... moet het NFU-bestuur midden 2009 over die bundeling adviseren... Na grondig onderzoek en talloze interviews met deskundigen... concludeert de driekoppige commissie... dat er één fysiek expertisecentrum moet komen voor kinderoncologie. Maar dat advies bevalt de NFU niet. Commissievoorzitter Ferry Breedveld en NFU-voorzitter Louise Gunning... vinden de voorstellen voor concentratie van kinderoncologie veel te ver gaan. En veranderen het eindrapport zo dat het lijkt alsof de commissie voor twee expertisecentra... in academische ziekenhuizen is. Buiten commissielid en kinderoncoloog professor Huib Caron om. Hij komt er bij toeval achter. Caron wil daar verder niet meer over praten. Hij meldt het wel aan Hanneke de Ridder... in haar functie als directeur van de beroepsvereniging voor kinderoncologen. Die stuurt hierover, vlak voordat NFU-voorzitter Gunning op bezoek gaat... bij minister Klink, op 17 juli 2009 een brief aan de minister. Via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... krijgen we veel documenten van het ministerie van VWS in handen. Waaronder deze brief. Wij citeren. De gang van zaken in de interne NFU-commissie... heeft ons vertrouwen ernstig geschaad. Kort voor de deadline was er een eerste versie van het eindrapport... van deze commissie dat de steun van Caron kon hebben op hoofdlijnen. Hierin staat één regievoerend centrum, NKOC... Dat rapport is in ons bezit. Op het laatste moment verscheen er plots een tweede eindrapport... dat op essentiële onderdelen geheel anders was dan de eerste versie. Dit ging gepaard met een e-mail van Breedveld... waarin onverkwikkelijke zaken stonden richting Caron... als vertegenwoordiger van de kinderonkologen... die niet voor Caron bedoeld was, maar per abuis ook bij hem terechtkwam. Breedveld heeft hierover zijn excuses aangeboden en aangegeven... dat de nieuwe eindversie, na overleg met Gunning, tot stand was gekomen. Ondanks de belofte dat alsnog teruggegaan zou worden naar de eerste versie... is de tweede versie aan de NFU aangeboden en nu door de NFU gecirculeerd. Caron had aangegeven dat zijn naam daar niet aan verbonden kon worden. Dit wordt simpelweg genegeerd. En zijn naam prijkt nu ook onterecht onder deze versie... We hebben professor Breedveld om commentaar gevraagd. Hij wil wel met ons praten, maar niet op de radio. Hij ontkent dat hij Caron met de aanpassingen van dat laatste rapport onheus heeft bejegend. We hebben ook meerdere malen geprobeerd om een reactie te krijgen van Louise Gunning. Maar zij verwijst voor commentaar stevast naar haar opvolger, Elmer Mulder. En weet u dat um, zonder medeweten van de kinderoncologen dat rapport door mevrouw Gunning en meneer Breedveld veranderd is op eigen houtje? Daar ben ik niet bekend mee. Dat is echt zo. Ja, daar ga ik niet op in. Dat is uw suggestie. Nee, dat heb ik uit stukken van het ministerie. Blijft voor uw rekening. Dus daar kan u niets over zeggen? Ik zeg hier niets over. Maar omdat u dat niet wilt of omdat u dat niet weet? Ik vind het bestuurlijk niet zuiver om daar, uh, daar nu een reactie op te geven. En dan zit ik toch een beetje in een spagaat, Omdat wij dat natuurlijk bij meneer Breedveld en mevrouw Gunningen proberen te reconstrueren. En die verwijzen naar u. Nee, ik heb geen behoefte aan dit soort uh, constructies. Ik heb behoefte aan een oplossing van dit vraagstuk. Kinderonkoloog Rob Pieters bevestigt het verhaal. Op het allerlaatste moment zijn inderdaad een aantal ja, laten we zeggen wijzigingen in dat rapport aangebracht... waar ja, Caron als kinderonkoloog zich niet meer achter kon zetten. En wij ook als, als groep kinderonkoloog zijn. ja, maar dit was niet zoals het eigenlijk de bedoeling was. Uh... Maar dus ook zonder overleg met hem? zonder overleg met Huip Karon geweest. Ja, ja nee, die heeft daar ook protest tegen aangetekend. Hij zegt: ja, mijn naam kan niet onder dit rapport uh, staan. En daar ben ik het niet mee eens. Dat, dit kan niet zo. Maar die naam is er wel onder ja. verschenen. Ja, die naam staat er wel onder, ja. Straks gaan we verder met deze reportage... over het getouwtrek om de kinderoncologie in Nederland. Maar eerst de sportzaterdag, want Gio Liepens weet vast... wie er als eerste over de finish is gegaan in Oudmarsum. Ik wou bijna zeggen, je mag drie keer raden, maar het is niet helemaal eerlijk. Want de vrouw die al drie keer eerder Nederlands kampioen was... die is uh, nu ook voor de vierde keer Nederlands kampioene geworden bij de dames Marianne Vos. Wie anders zou je bijna zeggen? Want alle Wat verhalen aan de ja, voor, vooravond van dit NK gingen alleen maar over Marianne Vos. Ze had al 21 overwinningen te pakken in dit uh, seizoen. Dit nog uh, well, best wel prille wielerseizoen. En uh, dit is overwinning nummer 22 in het seizoen. En ze deed het op de manier zoals ze dat heel graag... Ze arriveerde solo aan de finish in Ootmarsum Na een zware koers waarin ze zelf toch ook wel in de eerste ronde de koers heeft opengebroken met haar ploeg. Zes ploeggenoten zaten met haar in een omvangrijke kopgroep. En uiteindelijk maakt ze het dan toch zelf solo af. Daarachter twee dames van de AA drinkploeg. De ploeg van Leontien van Morsel. En die konden niets anders doen dan kijken wat er gebeurde met Vos. van Vos re. gewoon bij ze weg. Irene van der Broek en Chantal Blaak kwamen in die volgorde over de finish. Betekent dus Marianne Vos eerste op het Nederlands kampioenschap, tweede Irene van der Broek en derde Chantal Blaak en ver daarachter won Adri Visser de sprint van het achtervolgende peloton. Mooi Nederlands kampioenschap dus, mooi afgemaakt ook door Marianne Vos. Vorig jaar was ze geen kampioene want toen gunde ze de eer aan ploeggenoten Loes Gunnewijk, maar dit jaar deed ze het gewoon weer even zelf. Zij eh, doet wat ze aan de status verplicht is. Ze werd hier gewoon in Marxum Nederlands kampioene. Geolip over de zegen van Marianne Vos en Sebastian en Timmerman heeft slecht nieuws uit Assen. Want de wedstrijd is eerder afgevlacht. Dat is het slechte nieuws. eerste slechte nieuws. Slecht nieuws voor het publiek vooral. Want het heeft maar twee derde van de 125cc-wedstrijd gekeken. En toen begon het te regenen. En als, je twee derde, als er twee derde van de wedstrijd gereden is... dan zeggen de reglementen dat de race ook niet meer wordt hervat. En de winst gaat daardoor trouwens wel terecht naar de Spanjaard Vinales. Maverick Vinales, 16 jaar jong, had ook al de pole position... en reed met ruim twee seconden voorsprong aan de leiding. Slecht nieuws ook. Wat? betreft de Nederlandse fans van Jasper Iwema. Want hij is twee keer in deze wedstrijd onderuit gegaan. Eerst ging hij onderuit samen met de Spanjaard Martin. En toen begon hij aan een race, Was hij eigenlijk al wel kansloos voor de WK-punten. Maar ging hij nog eens een keertje onderuit. Vinales wint dus voor Luis Salon. Salon, daar zit ook nog een Nederlands tientje aan. Want hij rijdt voor het team waar Hans Spaan, de laatste Nederlandse winnaar van de Titi, in 125 cc C-klasse, voorwerkt. En dat team heeft ook nog eens een Nederlandse sponsor. Hij dus op de tweede plaats Sergio Gadea op de derde plaats. Brian Schouten op de 23 e plaats. De beste Nederlander. Jasper Iwema dus twee keer gevallen en niet over de finish gekomen. En nu horen we een verslag van Sebastian Timmerman. Nou, gaan we terug naar de kibbelende kinderoncologen. Gisteren vergaderde het NFU-bestuur op het eiland Curaçao over weer een nieuw rapport. Deze keer van de commissie Huigens. De conclusie van dat rapport staat haaks op wat het NKOC voor ogen heeft. Er blijven vijf kinderoncologische centra in academische ziekenhuizen. Die moeten wel nauw samenwerken. Maar het is een samenwerking op papier. Voorzitter Mulder van de NFU. Als ik de, de hoofdlijn zie van de, wat de commissie Huigens neerzet... dan praten we over een nationaal uh, programma, uh, centraal aangestuurd. Niet geconcentreerd uh, op één locatie, een aantal locaties... maar wel in, uh, aangestuurd door één team... Opnieuw probeert de NFU dus te voorkomen dat de kinderoncologische zorg in Nederland wordt geconcentreerd in één gebouw. De NFU zou eind juli een besluit nemen over medewerking aan het Nationaal Kinderoncologisch Centrum, maar heeft nu weer uitstel gevraagd tot oktober. Het geduld van het NKOC is op. We gaan echt uh, na deze maand, en we zijn natuurlijk met allerlei voorbereidingen al lang bezig, we gaan gewoon door op de weg van het realiseren van het NKOC. Wat het ook wordt, of de academische centra wel of niet meewerken... binnenkort gaat de eerste hijpaal de grond in voor het NKOC. Dat klopt. En het is inderdaad waar. Als de raden van bestuur van de academische ziekenhuizen... daar geen besluit over nemen, dan betreuren we dat. Eh, we gaan door met andere UMC's die dan op deze manier... het NKOC gaan steunen en de kindergeneeskunde gaan leveren. Het NKOC komt er dus, volgens de ridder. Maar het zou wel eens Utrecht kunnen worden in plaats van Amsterdam... Er is ons al uh, goed ter oren gekomen dat de UMC Utrecht daar uh, een rol in wil spelen. Dus dat is concentreren in Utrecht met wel nog een belangrijke rol... voor het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis NKI. Ja. En als de NFU zegt, wij werken niet mee... gaat dan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht en ze eentjes zeggen... maar wij werken wel mee. Dat is natuurlijk wel de verwachting die we hebben. En uh, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Iedereen is gelukkig vrij in Nederland om te doen wat hij wil. En kan zo'n uh, UMC Utrecht vervolgens nog weer uh, terugkomen... in zo'n uh, club als uh, de Nederlandse Federatie van Universiteiten? Dat mag ik wel hopen, ja. Ja, maar als club probeer je eigenlijk jarenlang iets tegen te houden... of te frustreren. Dat is wat ze doen dan zou je bijna kunnen zeggen van uh, je bent afvallig je bent een Judas... want jij gaat het nu wel doen, terwijl jij namens deze club... jarenlang mee de bol vertraagd hebt. Ja, ik zit niet in die club, ik hoop niet dat het zo werkt. En dus gaat directeur Hanneke de Ridder binnenkort samen... met de Utrechtse burgemeester Aleid Wolsen kijken naar een mogelijke locatie... dichtbij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. We hoort een bijdrage van Helene van Beek, Erik Argens, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Argos, Radio Onjo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we samen met OnjoNL... NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. En het onderwerp vandaag is Willem. Oldmans, de spraakmakende journalist die een groot deel van zijn leven in de klins lag met de Nederlandse overheid en daaraan de bijnaam de eenmotorige mug overhield. Zeven jaar na zijn overlijden houdt Oltmans nog steeds de gemoedige bezig. En dat komt vooral dankzij het gigantische archief dat hij heeft nagelaten... 76 strekkende meter aan dagboeken ligt opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En ze beslaan de periode van 1934 tot aan Oldmans dood in 2004. Argos maakte afgelopen maanden dankbaar gebruik van dat archief. Maar de stichting die zeggenschap erover heeft, heeft de deuren nu ineens dichtgegooid we krijgen geen toestemming meer om in nog niet in boekvorm... gepubliceerde aantekeningen te neusen. Over het hoe en waarom praat ik zo met Argos-redacteur Erik Arends. Maar eerst even luisteren naar een fragment uit onze uitzending van 7 mei... waarin we op zoek gingen naar de dagboeken van de Oldmans. Er gaat een de grote deur... Een grote stalen deur...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 knipsels, tijdschriften, kranten, foto's, ingekomen post... Euh, tickets van vliegtuigen, hotelrekeningen... van alles en nog wat zit er tussenin. We doorzoeken de dagboeken van 1987 tot en met 1992. En dat is 7,5 meter aan volgestouwde mappen.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 Erik Arends werd rondgeleid door de kluizen van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar het Oldmansarchief ligt. Uh, Erik Arends zit hier trouwens. Zij, uh, wat, wat deed je daar eigenlijk? Wat, wat zocht je daar voor dagboeken? Uh, ja, nou de dagboeken van Oldmans natuurlijk, maar we waren op zoek eigenlijk uh, naar gegevens over een uh, wapenhandelaar, Theodor Kranendonk. Daar hebben we een paar uitzendingen over gemaakt. En uh, bij, ja, door puur toeval kwamen we er ineens achter dat uh, die Kranendonk, eind jaren 80, uh, contact had gehad met, uh, met Oltmans. Uh, om uh, een, een deal op te zetten... om wapens te verkopen aan uh, Daisy Boutens. En we kwamen erachter dat Oltmans daar in dat dagboekarchief... uitgebreid over had uh, geschreven. Dus het was prachtig dat we daar terecht konden. Hoe gaat dat in zijn werk? Aan wie moet je toestemming vragen om dat archief te raadplegen? Uh, eerst uh, de Koninklijke Bibliotheek gebeld. Daar ligt het opgeslagen. En zij verwezen door naar de stichting Willem Oltmans. En uh, dat is een driekoppige... Uh, uh, Driekoppig gezelschap. En de, secretar dat? de secretaris daarvan, dat is de belangrijkste persoon, althans de persoon met wie wij onderhandelingen hebben gevoerd, dat is uh, Arendo Jouwstra. Ook wel bekend als de hoofdredacteur van uh, Opinieweekblad Weekblad Elsevier. Ja, dat hebben we gedaan. Uh, Arendo Joustra zei: Goed, waar, waar willen jullie onderzoek naar doen? Verteld... En uh, toen kregen we carte blanche. Toen konden we onderzoek gaan doen. En dat hebben we toen ook wekenlang gedaan. En daar hebben we die uitzending van uh, 7 mei over gemaakt. Nou, nu even uh, de affaire. Ja. Uh, je wilt weer uh, die connectiebibliotheek ja. in. En dit keer heeft Arendo Justra nee, Erik, gezegd. Ja. Wat, wat is daar nou gebeurd? Ja, nou ja, de, de laat ik eerst zeggen dat die uitzending van 7 mei... Uh, door andere media uh, redelijk is opgepikt. Maar met name vanwege de rol die Oldmans destijds speelde. Want Oldmans was de bemiddelaar tussen de wapenhandelaar... Kranendonk en het regime van Daisy Boutensen. En Oldmans zou een flink bedrag uh, hebben kunnen cashen... als die deal was doorgegaan. Daar sloegen andere media op aan. In Zwitserse Franken. In Zwitserse Franken. Uh, vraag me nu even niet naar... Uh, de, de, de verhouding Zwitserse frank euro, maar goed, het, een, het ging om een miljoen Zwitserse frank, dus een, een flink bedrag. Uh, andere media stoegen daarop aan en uh, ja, naar mijn mening ook wel terecht, want wij willen eigenlijk ook wel weten uh, wat nou de precieze rol verder is geweest van Oldmans. Was dit nou en een of, incident? Oldmans wel deugd, hè? want de Nederlandse staat heeft hem, eh, het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hem eh, nou, bijna voor een landverrader uitgemaakt. Ja. We hem uiteindelijk eerherstel gegeven. Maar nu, nu ja. komt toch weer de vraag op van Deugt u die wel? Nou, Om die reden is het ook interessant um, om, om dat uit te zoeken. Plaats dit, uh, dit mogelijke incident, maar misschien is het geen incident... plaats dat de persoon van Oldmans misschien in een heel andere dag ligt. Nou, Dat willen we graag uitzoeken, maar ja, Joustra zegt uh, dat, uh, dat doen we nu niet meer. En zegt dan uh, daarbij als argument dat we uh, geen onderzoek meer mogen doen... in dagboeken die nog moeten worden gepubliceerd in memoirevorm. Uh, memoirevorm. En um, nou ja, dat is een plausibel argument zou je kunnen zeggen. Maar het rare feit wil, doet zich voor dat die, dat die uitgeverij daar helemaal geen moeite mee heeft. Die heeft aan ons laten weten. Dat heb je ook gecheckt? Ja, die vinden dat prima. Die hebben daar verder geen, uh, eigenlijk ook helemaal geen commercieel belang meer bij. Want die, die, die, die dagboeken, die geven ze in volstrekte stilte uit. Ook in een oplage van 200 stuks. Uh, per boek, dus die zijn helemaal niet meer interessant voor de commerciële markt. Die gaan naar universiteiten of naar bibliotheken. We hebben Arendo-Joustra uiteraard gevraagd hier ook uh, te komen. Daar had hij geen zin in. Ook de Koninklijke Bibliotheek wilde althans op de radio geen commentaar geven. Maar ik kan u wel verwijzen naar de Volkskrant van vanochtend. Waar, want daarin geeft Arendo-Joustra wel commentaar op de zaak. En Erik, ja, hij zegt een beetje van... Uh, ja, jullie onderzoeksvraag was zo breed. Jullie wilden van alles en nog wat inzien. Ja. Kijk, vorige ja. keer wilde je specifiek iets weten... over die contacten van Oldmans met Theodor Kranendonk... en met het regime van Daisy Boutersen. Dat was een concrete onderzoeksaanvraag. Maar ja, als je alles wilt weten, is echt het einde zoek. Dat is zijn redenering. Ja, ja. nee, dat, uh, dat klopt. Alleen. Uh, en, en ook dat lijkt dan een plausibele uh, argumentatie. Alleen. Ja, er zijn andere mensen die ook onderzoek hebben gedaan in dat uh, dagboekarchief. Die ook toestemming hebben gekregen om dat hele dagboekarchief te uh, doorzoeken. En dat waren mensen die uh, allerminst, een, uh, allerminst een, een concrete onderzoeksvraag hadden. Want uh, ja, die gingen veel breder dan wat wij uh, wilden, wilden weten. Dus wat zoek je er dan uiteindelijk achter? Ik de, ja, nou ja, dat is de grote vraag. Ik, ik, kijk, ik kan me voorstellen dat uh, er misschien... Door, kijk, je bent een stichting, Stichting Willem-Oltmans. Uh, misschien vinden wij wel uh, andere feiten... die ook nog weer negatief zouden kunnen uitpakken voor, voor Oldmans met terugwerkende kracht. Misschien wil je dat als stichting niet. Maar ja, dit is allemaal gissen. Uh, ik, ik weet het eigenlijk... Kijk, wat misschien ook nog zou kunnen is dat... Areno Jouwstra is journalist. Naast dat hij nu secretaris is van die stichting. Hij is ook journalist. Misschien heeft hij wel gedacht. Uh, verdorie, Argos, die heeft uh, die, uh, laten zien dat er nieuws in zit. Uh, misschien zit er nog wel veel meer nieuws in. Dat uh, kunnen wij eigenlijk als stichting. Of misschien ik als journalist of zo. Uh, veel beter uitventen. Mm. Maar goed, nogmaals. Het is allemaal gissen. Uh, een, een, een. Alle. Um uh, uh, uh, oorspronkelijke officiële argumenten die ze aandragen. Ja, ze, ja eigenlijk wel. Kijk, alle or, or, uh, originele of oorspronkelijke uh, argumenten... officiële argumenten die ze aandragen... die vallen zo makkelijk te weerleggen. Dat is het. Nou, uh, nogmaals, uh, uh, de, het antwoord van Arendo Joustra... staat in de Volkskrant van vanochtend. En dat is dan vooral... Uh, uh, het was zo'n brede onderzoeksvraag, daar, daar kunnen we niks mee... Uh, ik ga even het voorleggen aan iemand anders. Want dat is Edwin Ode, journalist en schrijver van het boek De Man van 8 Miljoen. over het leven van Willem Oldmans. Uh, goedemiddag, Edwin. Hallo, goedemiddag. Uh, uh, jij hebt namelijk ook uh, toegang gevraagd tot dat archief, dat dagboekenarchief. van uh, Willem Oldmans in het Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook via die uh, stichting heb je dat gedaan. En wat was het antwoord toen? Ja, dat klopt. Ik kreeg gewoon carte blanche. Ik mocht gewoon dat dagboek inzien voor het boek wat ik ging schrijven. En heb je dat uiteindelijk ook gebruikt voor het boek dat je hebt geschreven? Nou, ik ben enthousiast begonnen. En zoals Erik misschien al gemerkt heeft daar, is het een enorme klus om dat hele dagboek integraal door te pluizen. Um, en uiteindelijk ben ik van strategie veranderd en heb ik me vooral geconcentreerd op uh, de jeugd van Willem Oldmans. Dus de eerste jaren van zijn dagboeken heb ik uh, nauwgezet doorgenomen. Ik ben ook psycholoog en ik was bezig met een psychologisch portret over Willem Oldmans. Dus uh, ik heb de latere dagboeken nooit, uh, nooit opgevraagd. Maar het gaat dus om het principe. Heer Nou ja, dat, dat vind ik wel interessant wat Edwin Ode zegt. Kijk, hij heeft het niet gedaan uiteindelijk. Maar het gaat om het principe dat hij, dat hij voor een onderzoek... Uh, om uiteindelijk een biografie te schrijven over Willem Oldmans... ik bedoel, hoe breed kun je de onderzoeksvraag hebben... kreeg hij dus carte blanche om de dagboeken te doorzoeken. En... En jij niet? Nee, nou ja, goed, ja, dat klinkt een beetje kinderachtig. Maar als je, als je dat in aanmerking neemt... Uh, bij, het, bij het feit dat jou, Joustra nu zegt... Uh, ja, je, mag, uh, je mag er niet in omdat je onderzoeksvraag te breed is... dan klinkt dat hmm. toch gek. Dat is toen helemaal niet tegen jou gezegd, Edwin. Uh, nee, nee, nee. Sterker nog, zeiden van het dagboek is openbaar. En dat Willem dat ook uh, zo gewild heeft. Hè? Het is ook in de geest van Willem Oldmans natuurlijk. Die altijd de onderste steen overal boven wilde halen. He, dat zijn dagboek gewoon een open buis. En Arendo, uh, jouw wil dat ook. Maar ik denk dat hij uh, niet wil dat andere mensen eerst nieuws, uh, het nieuws eruit gaan halen. En dat pas daarna in de memoires uh, dat terechtkomt. En dan is het oud nieuws, zeg maar. Als het daarin komt te staan. Want die memoires moeten nog uitgegeven worden. Ja, of hebben je dat gewoon misschien in Elsvier publiceren? Want dat suggereerde Erik Arends een beetje. Oh, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar. Um, ik denk dat het voornamelijk uh, om de memoires gaat, om die boeken. Uh, dat is ook het doel van die stichting Willem Oldmans, om die, om die uh, memoires uit te geven. He, maar ik begreep Edwin van Erik Arends, maar hij zit er zelf bij, dus hij kan het zelf beter vertellen. Misschien dat die, dat die uitgeverij die die memoires wil uitgeven helemaal geen bezwaar tegen heeft... dat uh, Argos onderzoek deed in die dagboekarchieven. Dus dit wordt een rare oh. cirkelredenering dan. ja. ja. Ja. ja, dat verbaast mij wel, ja. Het, het lijkt mij niet in hun belang dat zij uh, het nieuws gaan weggeven... voordat ze we er zelf mee kunnen komen. Ja, maar Je kijk, nou ja, ik denk dat ik er wel een verklaring voor heb. Namelijk dat alle dagboeken die tot nu toe in memoirevorm zijn uitgegeven... Uh, in volkomen stil te zijn uitgegeven, uh, zonder een, een kwalitatief oordeel over de dagboeken te willen uh, geven. Verder en over de memoires. Maar ik heb wel eens uh, mensen horen zeggen. Die, die, die, die boeken zijn onleesbaar. Uh, ja. Want Oldmans die schreef echt alles op. Uh, ook al, uh, dat hij zijn tanden ging poetsen, bij wijze van spreken. Dus als je dat allemaal uh, wil uitgeven, ja, dat, is, dat is commercieel natuurlijk totaal niet interessant. En als er dan een medium komt uh, bij een uitgeverij en die zegt... ja, wij zijn geïnteresseerd in de dagboeken... dan kan ik me voorstellen dat een uitgeverij zegt... nou, hoe raak kom maar op. Uh, wij hebben dus ook de, bij de vorige uitzending uh, uh, uh, toegang gekregen... tot nog ongepubliceerde manuscripten van de uitgeverij. Ja, daaruit mm -hmm. blijkt toch ook wel gewoon de welwillendheid van die uitgeverij. Ja. Maar het hele argument dat nu wordt gebruikt door die stichting... en door stichtingssecretaris Arendo Joustra, Edwin Ode van uh, do, doe het maar met de al gepubliceerde boeken. De, de, de rest mag je niet inzien. Komt jou totaal nieuw voor? Ja, ik, maar ik heb nogmaals... ik heb nooit die latere dagboeken waar Erik het nu over heeft uh, uh, opgevraagd. Dus bij mij is het nooit zo ver gekomen... Dus ik weet niet of ze bij mij hetzelfde beleid zouden hebben gevoerd. Ja, um, ja bij mij is het niet aan de orde geweest. Nee. Ja. Kan het erom gaan dat de stichting gewoon de reputatie van Willem Oltmans wil beschermen? Want nogmaals, de, hij had eerst een slechte naam, althans bij de Nederlandse overheid, heeft uiteindelijk eerherstel. Uh, gekregen van Nederland. Nu, nu blijkt uit die Argos-aflevering waar jij aan hebt meegewerkt, uh, Erik, dat, nou ja, dat hij geld aannam voor wapentransacties mm -hmm. met Deci Boutersen. Dus ja. uh, dat is alweer een stuk uh, negatiever qua ja. imago, zeg maar. Uh, kan men gewoon bang zijn voor de reputatie van Altmans? Uh, ja, nou ja, misschien. Maar ik zou er meteen uh, willen zeggen, uh, wees daar niet bang voor. Want, uh, kijk, mochten we. Uh, nog een keer zo'n voorbeeld vinden in het, in het archief, mochten we ooit nog eens een keer toestemming krijgen om erin te neuzen, uh, Ja, dan zullen we dat natuurlijk brengen in, in zo'n volledige context. We hebben in onze aanvraag voor het tweede verzoek aan jouw straal ook laten weten, mochten we nog een keer zoiets vinden, dan krijgen jullie natuurlijk toestemming om uh, dit nieuwe feit in een, uh, in een context te plaatsen. Kom in onze uitzending, uh, vertel het dan hè, in die reportage en wat denk je hoe het, het zit? zit eigenlijk. Maar nou, wij willen graag weten in eerste instantie of het, wel een, uh, of het een incident betrof. Uh, zijn rol in Suriname. Ja, nou ja, of, die meer, of die vaker van dat soort rollen speelde. En wat, wat daarin natuurlijk interessant is... is dat um, het feit dat hij... Kijk, hij is in 1992 in Zuid-Afrika uitgezet. En waarom dat is gebeurd, dat is nog nooit helder... Uh, Het is dus niet helemaal uh, feitelijk vastgesteld wat er nou precies is, uh, is gebeurd. Misschien hebben nieuwe feiten die we daarin kunnen vinden... Uh, een uh, invloed gehad op dat mysterieuze besluit om hem uit te zetten. Mm -hmm. en ten nodig, heb je nog een goede tip voor Erik Arends en voor Argos... hoe ze Arendo juist <laughs> moeten aanpakken? Ja, ik denk dat jullie gewoon een specifieke onderzoeksvraag uh, moeten indienen. Toch? En uh, dat je dan misschien wel uh, makkelijker inzage krijgt. Want ik denk dat ze nu een beetje bang zijn, want als we alles opengooien, dat jullie er dan overheen rausen en alle leuke krentjes, zo'n krentjes uit de pap halen, en dat zij het nakijken hebben. Dus misschien als je een specifieke vraag indient, bijvoorbeeld over dat Zuid-Afrika gedoe, ja. ja. dat je dan wel, uh, wel inzage krijgt weer. Maandag meteen bellen. <laughs> Zuid-Afrika, Zuid-Afrika. kan Arendo juist nog nooit weigeren, Erik Arends. Waarom? Die Zuid-Afrika is uitgezet, Otmans. Mag ik jullie bedanken, Erik Arends, collega Erik Arends en journalist Edwin Ode. En dit was Argos voor deze zaterdag. Volgende week gaan we weer eens in op de traag lopende, traag draaiende molens bij de inspectie voor de gezondheidszorg in Nederland. Straks Tros in bedrijf met onder meer de vraag: gaat autobedrijf Saab het nog wel redden? of gaat die kopje onder. Ik wens u een uh, goed weekend. En ik hoop dat ergens zondagavond de zon toch nog een beetje doorkomt. Dag. Wonderlijke, ware verhalen rond één thema. in Plots. Wanneer, wanneer, wanneer ga je eruit zijn dan? Nou, ik ben nu allemaal dingen aan het opnemen samen met anderen... en zondag wordt het uitgezonden. Hoe laat dan? Op kwart over zes, op Radio 1. S'morgens? S'avonds. s s'avonds, s oh, op kwart over één.